1 Uur. Gert Geluk met het NOS-journaal. Internetprovider Ziggo heeft aangifte gedaan van bedreiging na de cyberaanvallen van de afgelopen dagen. Op sociale media zijn video's verschenen waarin het bedrijf wordt bedreigd. Ziggo noemt dat onaanvaardbaar. Dinsdagavond en gisteravond werden de servers van Ziggo door onbekenden aangevallen. En het bedrijf houdt er rekening mee dat het netwerk vaker doelwit zal zijn. Daarom gaat Ziggo wat zaken aanpassen. Van een aantal klanten zal daarom het modem worden herstart, waardoor die korte tijd geen gebruik kunnen maken van internet. Boven Slowakije zijn twee vliegtuigjes met parachutisten op elkaar gebotst. Zeker zeven mensen zijn om het leven gekomen. In totaal waren er zo'n veertig mensen aan boord... die waren opgestegen om te oefenen voor een luchtshow. Veel van de parachutisten wisten uit het vliegtuig te springen... en brachten zichzelf zo in veiligheid. De werkloosheid in Nederland is opnieuw licht gedaald. In juli waren er 603.000 werklozen. Dat zijn er ruim 20.000 minder dan drie maanden geleden... meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De daling wordt toegeschreven aan de aantrekkende economie...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 In het water rond de rampplek in de Chinese stad Tianjin... zit veel te veel cyanide. Dat blijkt uit tests in de rivier, de zee en in het grondwater. Op een plek in de buurt van het terrein waar chemicaliën explodeerden... zat 277 keer meer cyanide in het water dan acceptabel is. Volgens de autoriteiten is het drinkwater in de stad wel veilig. Bij de explosies kwamen zeker 114 mensen om het leven. Het weer, geregeld zon... Ook wolkenvelden, in het zuidwesten kans op een bui. Het wordt vanmiddag 22 tot 25 graden. Dit was het NOS DFM. ZFM, verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen...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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon. Zee. Zandvoort. En ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM luncht. Als je midden op het woeste water. In een lekker roeiboot zit. En één e riem is afgebroken. En de schuimkoppen zijn wit. En het is koud en bijna donker.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 Moet je rustig blijven zitten? Het komt allemaal wel weer goed. Het komt allemaal, allemaal, allemaal, allemaal. Het komt allemaal, allemaal. Heus wel weer goed. Zit je midden in een midlife crisis? Hangt je boezem op de grond? Krijg je rimpels in je knieën? En steeds slapper wordt je kont.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 Optimistisch blijven, het komt allemaal wel weer goed. Het komt allemaal, allemaal, allemaal, allemaal. Het komt allemaal, allemaal, heus wel weer goed. Als je net nog hebt gezongen, het komt allemaal wel weer goed. Maar je schiet zelf in een depressie en in je schoenen zak de moed de mensen gaan naar huis toe, zodat je zelf ook wel moet. Dan moet je toch gewoon maar denken, het komt allemaal wel weer goed. Het komt En dat was niet, Kaandorp. Heerlijk, want ze woont hier vlakbij, hè? dus uh, misschien luistert ze wel. Nou. <laughs> ja, je bent maar nooit. Ja, misschien krijgt ze wel inspiratie van ons. Ja. Goeie. Welkom terug overigens. Dit is John Newman en het dat doen we, het heet Lights Down. Lekker. Ja, dat gaat een beetje lastig midden op de dag hoor. Er uh, zit geen schakelaadje op die zon dat je hem uit kan zetten en zo. dat gaat nog helemaal. En de volgende plaat is speciaal geschreven voor Dolly. Oh, ja. Ja, speciaal voor jou gemaakt. Deze de volgende plaat. Nou, ik ga ja. ik opletten. Ja, ik zou even opletten, ja, want het ja, ja. is een speciaal voor jou gemaakt. Nou. Dat zijn de Trugs. The wild thing. You make my heart sing. You make everything groove. wild thing. Wild thing, I think I love you, but I wanna know for sure. Op, uh, de in, uh, op de streaming heeft gezet, heeft het vast uh, gedaan, een kopietje van een hele oude gamofoon, want dat jankt als een gek. Come on, come on, ja. Maar ja, dat heeft ook wel een charme. Dat kon in de, ja, in de 60's nog, hè. Een singeltje en zo. En dan het gat niet helemaal in het midden. Ja, dan, dan kreeg je dat natuurlijk. Ja, dat, <laughs>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 Als het goed is, hebben wij aan de telefoon Mariska van het Juttershuis. Klopt dat? Ja, dat klopt helemaal. Ja, daar is hartstikke welkom bij onze uitzending vandaag... over de vrijwilligersvacature. En uh, jullie hebben heel veel vacatures, geloof ik, hè? Ja, ja, ja, ja. En welke vacatures zou je willen toelichten... waar, je, waar jullie vrijwilligers voor nodig hebben? Nou, ik, ik, ik zou eigenlijk... willen doen en die hun talenten willen inzetten. En dan spreek ik namelijk over mensen die creatief zijn, schilderen en tekenen. Mensen die kunnen zingen of in, in, op een instrument spelen of tuinieren of koken of gewoon leuk vindt om met, met, met ouderen om te gaan. Ja. En uh, ja, dat willen wij graag. En als u tijd heeft, dan neemt contact met ons op. Want en... de uren kunnen, kunnen in overleg, hè? Het is allemaal in overleg. Ja, oké. Okay. En, en met wie kunnen de mensen contact opnemen als ze denken: van nou, dat is wat voor mij? Uh, uh, of met mij, uh, de programmecoördinator, ja. of met het team. Oké, okay, en als, als de mensen via antwoord uh, zich willen aanmelden, hè? Ja. Um, dan, dan gaan ze naar het kopje AMI, hè? Toch? Ja. Want dat is voor het Juttershuis. En dan kom je vanzelf bij alle vacatures terecht. En daar staan ook weer de telefoonnummers op. Ik geloof dat je ja. dan contact opneemt met Ria Winters, hè? Nee, dan staat mijn, uh, mijn nummer staat erop. En een nummer van het team. Even kijken, want dat krijg ik dus niet gevonden, hoor. Oh, dat vind ik heel vreemd. Want wij ja. hebben twee weken geleden de vacatures uh, geplaatst. Ja, eh... Uh even zien, want dan zou ik wel willen weten wat het verschil is. Want ik, ik, als ik dus druk op AMI Ouderenzorg, dan kom ik uit op de Herman Heijersweg, weg, Heijermansweg, en dat is van Ria Winters. Daar staan alle telefoonnummers van. Ja. En wij hebben het echt ook, ook AMI Ouderenzorg, maar echt specifiek voor het Jutteshuis. Daar moet er denk ik ook bij zijn. Nou, dan ga ik dat even zoeken. En ja. dan uh, roep ik dat straks nog eventjes, geef ik dat door. Want zo op het eerste... Moment kan ik dat niet vinden. En dan zal ik dat ook gaan vermelden op onze ja. Facebook site, van Zandvoort ja. CFM Lunch. En uh, die vinden de mensen dan bij www.facebook.com/slash ZFM Lunch, Zandvoort Lunch. Oké. Okay. Zandvoort Lunch. Ja. Okay. Anders dan komt er niks. Zandvoort nee. Luncht heet uh, de Facebookpagina. We gaan er even mee aan de slag, Mariska. Ja, en uh, wij bedanken je alvast voor uh, het uitleggen en het uitnodigen ja. van de vrijwilligers. Ja? Is goed. Oké, okay, heel veel succes. Joep. Ja, dank je. Doeg. Dag Mariska. Doeg, doeg. Er bent u al uh, vier weken lang uh, de vinyl top 50 voor Team Impella. The Less I Know. Ja, zoals ik al zei, bent hij al vier weken lang de vinyl 50 aanvoerd met hun album Currents. En dit nummer kwam daar vanaf. En dat heet dus derhalve ook uh, The Less I Know. Dit is Elbow. ook nieuw. Dat heet Lost Working Bee. King Bee. Hier hoor je ze. We houden u op de hoogte van alles wat zo'n beetje nieuw is. Tenminste, als het draaibaar is. Een Beetje past in de stijl van het programma, zou ik maar zeggen. Ik draai geen, geen house, want dan gaat Dolly gelijk op de tafel staan. Dat moet ik allemaal niet je gun me ook niks, hè? Huh? Je gun me ook niks, hè? Nee, ik gun die tafel niks. Oh, oh, oh, oh. Wat is hier gemeen, hè, vandaag, dames en heren? Ik weet niet wat die heet, hoor. Goed, nou, dit doen we vast van Elbow en dat heet Lost Working Bee. En dan even terug in de tijd. Ja, dat lijkt me ook wel weer leuk. Totdat we zo meteen het nieuws krijgen... People seem to find how they're in a hurry to complicate their minds by chasing after money and dreams that can't come true I'm glad that we are different, we've better things to do Let others plan their future, I'm busy loving you People do, and I don't mean to hurry. As long as I'm with you, But take it nice and easy, and use my simple plan. Be my loving woman, I'll be your loving man. Take the most from living, I'll pleasure while we can. One two three four. Weer. En uh, van oud naar nieuw. Ja, want we zitten uh, voor het nieuws. Iets ja. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Ja, luisteraars. Hier volgt een update van het regionale nieuws. van <hums> 20 <hums> augustus. ja, slaat ineens je stem weg, hè?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 U kunt gaan luisteren en u krijgt een rondleiding door de kerk. De entree bedraagt slechts 2,50 en dat is inclusief de bezichtiging. Wanneer u uw woning wilt verduurzamen... kunt u kiezen uit een groot aantal bewezen maatregelen. Van kleine maatregelen waar u direct mee aan de slag kunt... tot grotere en soms ingrijpende maatregelen. Het treffen van deze maatregelen loont... U levert een bijdrage aan het milieu. Oh, mijn excuses hoor. U bespaart op uw energierekening en u verhoogt uw wooncomfort. Ook niet onbelangrijk, het energielabel van uw woning verbetert. Belangrijk wanneer u uw woning wilt verkopen. Om u te helpen bij het maken van de juiste keuzes... werkt de gemeente Zandvoort samen met het Duurzaam Bouwloket... Het Duurzaam Bouwloket is een digitaal loket waar u gratis en vrijblijvend terecht kunt voor informatie en onafhankelijk advies. U ziet hier ook direct welke subsidies beschikbaar zijn. Wilt u liever advies op maat? Start op www.duurzaambouwloket.nl met de woningtest. Heeft u hierna nog vragen? Dan neemt een expert van Duurzaam Bouwloket persoonlijk contact met u op. Verschillende partijen maken zich zorgen om de verkoop van Nederlandse sociale huurwoningen. Emeritus hoogleraar Volkshuisvesting aan de TU Delft Hugo Primes... spreekt tegenover het televisieprogramma Nieuwsuur van spookrijden op de woningmarkt. Ook de Woonbond, die stelt dat een van de oorzaken de verhuurdersheffing is, maakt zich zorgen. Veel van de woningen gaan naar buitenlandse investeerders... Vorig jaar werden in 10 transacties 14.300 huurwoningen verkocht aan buitenlandse partijen. De helft daarvan kwam uit de sociale huursector. De eerste maanden van dit jaar werden circa 1500 woningen geleverd... en de verwachting is dat het totaal aantal tussen de 5.000 en 10.000 woningen kan komen te liggen. Primes wijst erop dat er een toenemend tekort is aan vooral sociale huurwoningen in de steden voor mensen met een bescheiden inkomen. En als je dan op grote schaal sociale huurwoningen gaat verkopen aan beleggers... ja, dan is het inderdaad spookrijden op de woningmarkt. De grote internetstoringen waar Siggo twee avonden op rij mee kampte... hebben gezorgd voor grote drukte bij andere internetaanbieders. Veel internetters weken uit naar hun telefoon of tablet... Waardoor aanbieders van mobiel internet het extra druk hadden... meldt de telecomwebsite GSM Helpdesk na een rondgang langs Vodafone, KPN en T-Mobile. Vodafone zegt het tijdens de storingen dubbel zo druk te hebben gehad als normaal. KPN en T-Mobile hebben vermoedelijk hetzelfde gemerkt, maar wachten nog op de cijfers. En dan tot zover het nieuws.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 Mama, je listeners and gorgeous Lekker dwars door elkaar heen. Hè. Oud en nieuw, rijp en groen. En zo hoort ze allemaal. En we houden je op de hoogte van uh, de nieuwste ontwikkelingen. Ook dat er volgende week donderdag een hele speciale uitzending is. Hier bij uh, ons, uh, ons onvolprezen programma. Daar weet Dolly ook wel alles van geloof ik. Ik weet het niet. Oh, ze is er niet. Ze is weer met andere dingen bezig. Altijd zoals je ze nodig hebt, zijn ze met andere dingen bezig. Belach. Ik ben altijd met andere dingen bezig hier. Is dat zo? Ik ben altijd bezig gewoon hier. Nou, Laten we het zo stellen. Door, door, door, door stellen. Volgende week donderdag hebben we een speciale dag. Want dan ja. Is het. Ja, gaan we paal zitten? Ja, nee, ik niet, maar. Um, Waarom kan, niet? Maar Waarom kan, ga jij niet paal zitten? Er zijn geen stevige palen voor mij. Jawel. Nee, die palen haalt mij nooit. Ja, jawel. Nee, ik ga het niet doen. Ja. met de hoog ook trouwens. Volgende ja. week is, is donderdag, dames en heren. De ja. 27e. Dan, dan is er een leuke actie bij Talassa voor, hè? Is het toch? Ja, Huigmolenaar heeft een ludieke actie bedacht tegen uh, het, het plaatsen van de windmolens. Zo vlak onder de kust. Ja. Hij gaat. Uh, Paal zitten. En hij nodigt andere zandvoortes of uh, mensen die ook tegen het plan zijn: van, uh, van, uh, of van, van, van, van die windmolens zo vlak onder de kust. Hij nodigt ja. die mensen ook uit om ook te komen paal zitten. Dus ze kunnen contact opnemen met de huige molenaar als mensen dat ja, ja. eventueel willen. Ja. En uh, wij gaan daarbij zijn, uh, direct, ja, indirect. Het, het, ja. het, uh, en we gaan dat ook uh, heel nauwgezet volgen. We gaan, uh, ja, we gaan reportages ervan verzorgen en zo. He. Ja, en Van waarschijnlijk zijn we dan het weekend, daar zijn we nu mee bezig. Zijn we op het strand allemaal zelf aanwezig om het op de voet te volgen. Ga jij er ook heen? In zijn ouds. Ik denk het haast wel. Oh, en, ja. ik, en ik dan? Ja, ja, Moet maar, ik hier alleen in de studio blijven zitten? Zaterdag is zondag. Oh, zaterdag en zondag. Nee, zondag ken jij niet, toch? Wie is die kerel? Dat is. dat een de, man voor de onze neus. Volgens mij is het Bart, jongen. Oh? Ja. Die van die bruine bonen? Nee. <lacht> Bid niet voor bruin bonen. <lacht> nee. Maar goed, volgende week uh, dinsdag. of uh, donderdag dus. Donderdag. <lacht> donderdag dus gaan we, gaan, wordt er dus een actie ontketend. En. Uh, um, ja, wat ga ik nou zeggen eigenlijk? Oh ja. Nou ja, uh, Dat we het even allemaal door gaan nemen. Ja. En dat we terugkomen met details ja. zodra we weer we wat weten. We, we, zetten Bart, we zetten Bart ook op een paal. Ik um, kan niet vanaf die matchbox presenteren volgende week. <lacht> dat vind ik een goed plan. <lacht> ja, jongen gewoon. We zetten Bart ook op een paaltje. <lacht> ja. Ja, zelf gaat hij niet zitten, maar je zit niet, wel anderen erop. Ik, ik wel. Oh, <lacht> ik, ik, ik hou van werken. Ik kan er uren naar kijken. <lacht> Goed, nou, dat is uh, volgende week, dames en heren, weten we dat ook weer. En uh, morgen, ja, morgen is het ook weer een speciaal dag. Morgen, uh, dan hebben we natuurlijk weer een ZFM Lunch dan met uh, Toet als uh, sidekick. Vijf dagen per week, uh, dit programma het is niet te geloven. Waar vind je dat nog? Oké, okay. <lacht> dit is Spooky. say was dat met het nummer Spooky. Jawel. Mm. Zo, een beetje spookachtig, nummer dat wel weer. And in time This one reminds the other of a past A life lived much too fast to hold on to How am I losing you A broken house Another dry month waiting Had been resisting this decay. Then he remembered that son the same Didn't This is all I ever was And this is all you came across those years ago now you go too far Don't tell me that I I just watch As we crawl Crawl towards A life of fragile en Sons. vind klinkt toch een lekker beentje, hoor. Dan doe ik een vreemde titel, mes of mas, of dit mas, weet ik wel. Maar het is wel lekker. Het klinkt gewoon een lekker beentje, dit. Het is zo'n beentje dat gewoon weer lekker als beentje klinkt, weet je wel. Ja. En daar hou ik nog helemaal van. Beentjes die als beentjes klinken. Mumford en Sons. Yeah. Goed, uh, eens even kijken op de klok. Oh, we hebben nog even... Nou, dan heb ik nog een paar mooie platen voor u klaarstaan. Ja, maar onder deze... Sunday Sun, Nederlandse band... Sunday Morning. Woe!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 Really Nou, de oorversie van dit nummer later nog een keer bekend geworden in de akoestische versie of de a cappella versie zelfs. Wrong maar dit is de oude versie uit ja, begin jaren 70. Joe Jackson. She really going out with him. Something going wrong around. En eh, dan is het alweer eh, bijna 3,5 minuut voor twee eh, uur. En dat betekent dat wij eh, op een rappe manier plaats moeten maken voor een lusjeversdoosje. Jawel. En wat zal het weer rammelen, dat lusjeversdoosje? <lacht> nou, stilzitten is geen optie, dat weet ik wel. Nee, is dat zo? Ja, ja. Hoe weet je dat? Omdat ik altijd naar Bord luister. Dat is hartstikke leuke muziek. Oh. Heel veel uh, herinneringen van vroeger haal je weer op. Is dat zo? Ja, je ziet alles zo weer op je Netflix komen. De eerste liefde. En... en hij weet veel. Net als jij. Jullie zijn alle twee van die wandelende encyclopedieën wat muziek ah, betreft. <laughs> Internet vertelt ons alles, joh. Nou, ja, volgens mij zit het bij Bart allemaal in zijn... Well, in zijn... nee, hij ja, leest ja, alles ja. af, joh. Ja, is dat zo? Ja. Let maar op als Siggo straks een storing hebt... Mm, <laughs> Dan weet hij ineens niks meer? Uh, nee. nee. Ons, ons, ons collectieve geheugen zit gewoon op, uh, op internet. Hè? Ja, volgens mij lees jij ook niks op. Jij doet het ook allemaal uit je nee, maar ik, Als ik, ik lieg ook een heleboel. Ja, wie maar gaat goed. het checken? Ja, ja, Daar dan ja. kan toch niemand nakijken. Dus. <laughs> goed, dit was CFM Leust voor, ja, deze, ja, ja, uh, voor deze donderdag. We zitten er weer op. We hebben het weer gehad voor vandaag. En volgende week donderdag wordt die heel spannend hè. We hebben een ja, extra. Wordt die heel ja, maar ja, we hebben een extra, dan met gaan we paal, paal zitten. Nou ja, Dolly gaat paal zitten. Ja, en vanaf mijn paal ga ik alles vertellen. Ja, gaat ze boven paal? dan gaat ze alles vertellen. In C. Ja. We hebben we in ieder geval een goed bereikt met de antenne. Kijk. Ja, dat mij wel stellen. Ja. Volgende week donderdag dus is het taal zitten bij uh, Talassa Voor, dames en heren, als uh, protestactie tegen natuurlijk de plannen. Nog steeds de idiote plannen om uh, honderden windmolens te gaan zetten voor de kust van Zandvoort. En dat wil helemaal niemand. Ik, kan, ik heb nog nooit iemand gesproken die zei van, ah, oh, dat is leuk, eh, Nou, eentje, eentje is het. Oh ja? ja. Oh. De naam begint, begint, begint met een K en eindigt met een P. Oh. Kamp. Ja, oh, die. Ja, die, ja. Oh, nee, ik dacht dat iemand uit Dijk en Duin was of zo. <lacht> maar goed, <lacht> maakt het ook helemaal niet uit. Die man is gek, joh. Goed, uh, wat gaan we doen? Uh, we gaan, uh, ja, we gaan uh, naar huis. Het is tijd, want we gaan uh, gewoon genieten van onze Bart van der Meer met zijn matchbox. Daarna Hans die Wassenaar vindt uh, met uh, de Muziek Boulevard Live. En dan uh, <lacht> CFM Jong Zandvoort. En dan hebben we ook nog uh, Alternative. Alternative FM vanavond. En tussen App en Vloed natuurlijk met uh, Charles. En... Um, Waar blijft hij trouwens, die duif? Ik heb hem nog niet gezien. Nee, zou hij het vergeten zijn? Ik denk dat hij het vergeten is. Die oh, jee, nee. Nou, dan he. hij hem wel bellen. Ja. Shadow, als je luistert, je moet komen. Ja, we wachten op je. Goehoe. Goed, jongens. Tot morgen. We merken weer om tien uur met Henny Rukert. En daarna met CFM Lunch. Da!